Hallo, ik ben Carla Oud en ik wens alle luisteraars van Radio 501 hele fijne kerstdagen. Hallo, ik ben Ricardo en ik wens alle luisteraars van Radio 501 prettige kerstdagen. Ja, ja, er lijkt sneeuw. En als Joos wens alle luisteraars van Radio 501 een onwijs kerstfeest en een schoftig nieuwjaar. Maak er wat moois van Joos. Landgenoten.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 En ik wens alle luisteraars van Radio 501 een zalig kerstfeest en een fantastisch 2012. Ja hallo, dit is Lucien van Radio 501. Ik wens jullie heel veel sterkte de komende dagen en ik hoop dat Radio 501 je daardoor heen gaat slepen. Ik ben Rogier van Diesveld en ik wens alle luisteraars van Radio 501 heel prettige kerstdagen. Droom jij van een carrière op de radio?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 Lekker Als er maar geen drank bij is, dan daar hou ik niet van. Nee, bah, fijne kerst hè. Oh, dit is Adrian Pomp van Alleen Classics. Ik wens iedereen een fijne kerst en een gelukzalig 2012!